Zeven uur.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 Ajax-supporters mogen op 16 april in Turijn naar de kwartfinale van de Champions League tegen Juventus. Dat was even onzeker omdat de UEFA een onderzoek had ingesteld naar het gedrag van Ajax-fans in Madrid. Maar de UEFA heeft Ajax nu alleen een boete opgelegd. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. De temperatuur daalt tot de Golf 2. Er is kans op mist. Morgen eerst grijs, later zon en het wordt 14 tot 17 graden. Zaterdag nog een graad warmer. Dit was het enorm.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Zie FM Staat your engines. Z M. -M. Z. -M -M. Z, -M -M. Z -M -M. Je luister nog naar CFM Jong Zandvoort. Nog tot en met 8 uur joh. De play Jack Jones. In de tweede uur gaan we allerlei artiesten nieuws behandelen. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar Lucas en Steve en say something. and down every road, every city, seen every few. chasing the stars in the back of my car, goes a hit of you. Cross every so you know I would. Why wouldn't I, it's just so good Every road, every river I travel leads back to you Oh darling, say something and we still want kiss Oh darling, sweet loving when it feels like this Cross every everything, you know I would Why wouldn't I, it's just so good Truth, we should settle down Cross every everything, you know I would Why wouldn't I, it's just so good I've been all over the world But now finally here with you Oh darling, say something Let me steal one kiss Oh darling, sweet loving When it feels like this Cross every everything, you know I would Why wouldn't I, it's just so good Lucas en Steve dus met Say Something. En zoals ik net al zei, gaan we wat artiestennieuws behandelen dit tweede uur. Allereerst gaan we het hebben over Treintje Oosterhuis. Jawel, Treintje Oosterhuis. Want die gaat namelijk op uh, vrijdag 24 mei... komt uh, het nieuwe album van haar uit. En uh, dat album, uh, dat heet Dit is voor mij. En uh, met dit album gingen de artiesten meerdere samenwerkingen aan. En nou heb ik toevallig al uh, het hoofdnummer van het album gevonden. Namelijk... Uh, dit is voor mij wat ik dacht te zijn Alles valt en dat bevalt me stiekem wel Wat ik heb Wat ik had bereikt Niet dat boeit me meer for us Het te te Música te wil yeah. trago por si je te het is te zien. wat je zegt, het is is is te zien. Het is te zien, het is te zien, het is te zien, het baby, gaat hem door, je kunnen doen met een miljoen. Dus gooi die euro's in de lucht en niet een beetje meer. Ik doe dit als een spek in de thee toen was ik skeer. Bedankt voor je advies, maar als ik één ding heb geleerd: is dat je kan lullen wat je wil. Maar die euro's gaan niet meer. Ik zie ik maar één keer iets kan doen Dus ik mijn body vol met ink en boeken, een ticket naar de Cancun En vier het leven elke dag tot in het trullen. En denk er niet bijna van wat er morgen gaat gebeuren Wil niet zeuren, kan wel sparen voor later Maar later laat me niet lachen nu Ik heb haat als water, maar daarmee vul ik geen glassen nu Ik wil schreeuwen en lachen nu Ik wil roken en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 Als een oude lul die niet genoten heeft Niemand wil leven als een oude lul die niet genoten heeft Motherfucker come out Motherfucker come out. Want die euro's gaan niet mee mee Kruintje papier en euro's. Ja, en ik heb even een leuk berichtje. Van over de artisia. Doe je nog zo moeilijk gehoord, yeah. <laughs> mooi eindje, kraantje, mooi eindje. Ja, dat doet me dus uh, wat vertellen over uh, Sia. Want het is namelijk uh, goed nieuws voor haar, want de Amerikaanse popster is op dit moment de vrouwelijke artiesten met de meeste cl uh, clips die meer dan een miljard keer op YouTube uh, bekeken zijn. Maar liefst vijf video's van de zingersongwriter zijn in miljard views gepasseerd. De meest bekeken clip is Chandelier. Met ruim 2 miljard weergaven. Nou, dat is echt ongekend veel. En op de tweede plek uh, van haar staat de clip Cheap Trails. Met 1,3 miljard weergaven. Dus uh, ze heeft zo met uh, twee video's, twee clips, heeft al 3,3 miljard weergaven gehad. Nou, dat is toch. Uh... Moet je niet over nadenken als je dat. Uh... Stel je voor dat je dat allemaal voor je hebt zitten in een of andere zaal of zo. Dan komt er geen eind aan als je die zaal inkijkt. Maar goed, uh, zometeen heb ik nog wat nieuws over Chris Martin en Justin Bieber. Maar uh, we gaan eerst nog even twee plaatjes draaien. Eerst een nieuwe van J Balve samen met Jean Paul Contra la Parée. En daarna David Thort en Strangers. En daarna kom ik weer terug met een bericht over Chris Martin. Let's be long side. El negocio socio. The D.I. de noche. Me llama. Night no, bang, bang, bang. Que quiere de nuevo en mi cama. bang, nah, bang. No bang, fue suficiente bang. una vez. She on we, yeah. bang, bang, noche. Reclama. Yeah, Baby girl, turn it jack. You want ballvin? Tell them again. Cucaracha, la di que fue. Ya me tienes contra la pared. me one time, she in it so much, she have it fans feed all. Aye, on mami, me give her two time, that's how we I mean start, see the gala get twas. Cheetah, me give her the wickedest one, she in that style, and she love the profiles. Four time, me give her that grind, say buel be low in her mind. Fuego! Fuego! Well, well. Say the gala ball fuego, Anytime she want me, be set it on fuego. Fuego! Well, well. De día y de noche me llama. Night and day. Let's go. Que quieres de nuevo en mi cama. Ya lo No fue suficiente una vez. Nana. Ahora de día y de noche reclama. Tu chisel. Come on. Buscar más cara de que fue. Ya me tienes contra la pared. Bukkara, que me tenes contra Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez, llegamos, Tarie. Se nota, ja, yeah. se fuma sola la boca, ja. Yeah. Me pide un trago de fruta. Uh -huh. Yo sé como el que disfruta, y como le gusta. Ella le gusta, ja. Se yeah. nota, se quita sola la ropa, ropa. Se otro, la roca, roca, roca. She might as well be attached to me. No, she can't go a day without chat to me. Said she loves the way me give her love naturally. And she can't stay away, snap back to me. She great luck to me. Fuego, said the bal fuego. Anytime she wants me, beset it and fuego. Set the gala bal fuego. Girl said she just can't forget it. Night and day. De nuevo naar binnen. We gaan naar binnen. We gaan naar binnen. We gaan de noche We gaan naar binnen. We gaan naar binnen. We gaan naar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 David tort en Strangers. Ja, ik zou bij jullie terugkomen voor een berichtje over Chris Martin. Oftewel de zanger van Coldplay. Namelijk, Chris Martin werd al langere tijd lastiggevallen door een vrouw die geloofde in een relatie met hem te hebben. Nou ja, dat is natuurlijk alles van behalve waar. De Coldplay zanger gaf aan te vrezen voor de veiligheid van zijn gezin. Hij hoefde zich voorlopig echter geen zorgen meer te maken. De muzikant stapte vorige week namelijk naar de rechter toe... en vroeg een straatverbod aan tegen de zijn stalker. De rechtbank gaf Martin gelijk, Martin, Chris Martin... En uh, legde de dame een straatverbod op van meer dan 90 meter. En uh, volgende maand in april beslist de rechtbank over de duur van het verbod. Nou, daar ben je dan weer lekker mee als uh, artiest dat je wordt achterna gezeten door een uh, vrouw. Die uh, nogal een aparte mening hebt, uh, dat je een relatie met je hebt. Maar goed, zometeen heb ik nog wat over Justin Bieber. Maar eerst gaan we weer even twee plaatjes draaien. Namelijk Speechless van Robin Schulz en Diamond Heart van Ellen Walker. Door de Ellen Walker dus met Diamond Heart. Ik zou nog even wat vertellen over Justin Bieber. Er komt uh, voorlopig uh, geen nieuwe muziek aan van Justin Bieber. Dit laat de 25-jarige popster weten via Instagram. Bieber schrijft uh, dat hij veel berichten van fans heeft gelezen waar hij in, uh, om een nieuw album gevraagd werd. De zanger geeft aan dat dit momenteel onrealistisch is omdat hij het uh, grootste deel van zijn tienerjaren toerend heeft doorgebracht en dat hem ongelukkig maakte. Popzanger las voorlopig een pauze in van het maken van muziek. En uh, natuurlijk belooft hij zo snel mogelijk nieuw materiaal uit te brengen, wanneer uh, het weer beter gaat met hem. Al dus uh, Justin Bieber, dus uh, voorlopig zullen we even moeten wachten op zijn muziek. Maar goed, die jongen die heeft al zoveel goede muziek gemaakt. Dat hoor je nog dagelijks op de radio. Maar goed, we gaan verder uh, met uh, Adel en dat is Rolling in the Diep. the dog zijn het wel Placata, placata, como ella lo mueve sin parar sin parar Los ganas de comerte ahora son más fuertes quiero te... Amsterdam. en Vama Nos. Ja, mijn programma zit er alweer bijna op. En dan zometeen hebben we natuurlijk. Uh, Is dat, zo? Ja. Zit zeker. jouw programma erop? Ja, bijna. Zal ik even voor die laatste 10 minuten nog even een beetje een uh, soort sidekick uh, spelen, of niet? Uh, dat zou kunnen, doe je best. <laughs> nee, die jongens jij? Allemaal niet, uh, Nee, dan. ja. Hoe kan dat nou? Toch? Ja, ik heb geen idee. Hebben allemaal ze geen hard of, of wat dan ook? Nou dat, nou, dat weet ik niet. Druk? Ja, druk, druk, druk hè? Ja. Dat is ja, maar maar, maar uh, druk met uh, drukdoenderij of uh, gewoon druk? combinatie van beide, denk ik. <laughs> ja. ja, nou, uh, de waarheid ligt er ergens in het midden. Ik ga niet jouw doelgroep lastigvallen met een filosofische verhandeling. wat de waarheid nou is, want daar heb ik al iets over gelezen. Dat is helemaal totaal niet belangrijk. Maar uh, wat wil je weten, vriend? <laughs> ja. Nou, wat is er zometeen allemaal in jouw... Oh, ah, dat wil je weten. ah, dat wil je weten. Nou, uh, er de, staan twee heren. Gelukkig ken ik ze al wat, wat langer dan vandaag. Uh, want dat zijn de heren van Rijno. Die, uh, die jongens... Die komen straks uh, uh, tussen 8 en 10 uh, wat, wat spelen. Uh, denk als ik Erik en Thomas zo bekijk... dat zal denk ik wel van de nieuwe EP... een beetje gaan worden, toch, heer? Of uh, Ja, kijk, dat bedoel ik. Dus dat, uh, dus ik denk dat het wel die kant op uh, gaat. En dat uh, de EP heet... Looking for Something. Dus dan weet je... in ieder geval uh, wat de EP... weer uh, heet. En hoe die heet. Oké. Okay. Ja? Is dat alles? Uh, ja, Ik weet niet wat je nog ja, meer mee, nee, wil ik, Nou, meer heb ik. Meer. ik heb, ja, nou ja, wacht even. Ik heb er nog... Uh, twee nieuwe dingen, erin, drie, drie zelfs. Ik had uh, op Facebook aangekondigd Roy de Smet. Maar ik uh, ga vanavond al een nieuwe single uh, van hem draaien. En 29 maart, dat is morgen. Ja. Dat is trouwens wel een hele belangrijke dag. Want 29 maart komen er uh, twee werken van Zandvoerse muzikanten uit. Oké. Okay. Ja. Uh, Ruud Houding, die is al bezig. Uh, en dan morgen is het echt officieel, dan komt uh, de EP The Wind Just Blew The Day Away. En <coughs> morgen in uh, Café Anders zal Wendy Moore ook wat laten zien. En ook uh, zij komt met een uh, nieuwe single. En <coughs> de bedoeling is dat we ze ergens in mei, want uh, zij uh, zal ook uh, hier uh, langs moeten gaan komen. En Bas Romein, dat is ook een zandvorste jongen die draaien al een paar weken. Dus, dus ja, dan weet je al uh, ongeveer uh, dat Zandvoort uh, ook bezig is. Ja, precies. Niet alleen op Formule 1 gebied, maar <laughs> ook gewoon bezig met muziek te maken. Dus, ook, dan, belangrijk. Ja. ook belangrijk. Uh, over de Formule 1 gesproken, ben je blij ja. dat ja. het er een beetje goed ja, uit uh, begint te zien? Ja, zeker. Ja, kan niet wachten. Uh, <laughs> <laughs> uh, want, want ik neem aan dat jij dan als een soort uh, rode kruis... Uh, ja, ook, ook. Uh, ook wat, een reporter. Ja, dat wil wil ook Wil je dat zeggen, ook gaan uh, ja. ja. ja. doen? Uh, zeg nooit nooit. Zeg nooit nooit. <laughs> nou ja. Ah ja, goed. Ik bedoel, we moeten nog even afwachten. Ja. witte rook is er nog niet hè? Ja, de witte rook van de banden van Max eh, tijdens de jumbo daar. Dat is de enige witte rook die we dan ja. nog eh, weten. Maar voor de rest eh, weten we nog helemaal niks. Nou, ik ben benieuwd. Ze, zouden, ze zeiden dat het eind deze maand zou moeten komen. Maar ja, dat zal alweer um, uitgesteld of zo, dacht ik. Ja, kijk, als je, als je die krant een beetje gelezen hebt... dan weet ja, je ongeveer ja. dat, dat dat alleen maar een richtdatum is. Ja. En dat er eigenlijk nog onder, achter de schermen gewoon nog een beetje doorgesproken wordt ja, er zijn eens antwoorden die zeggen, ah oh, joh, het is al in Kannen en kruiken en er zijn er ook een paar uh, die zeggen, nee, nou, moet het nog zien? Ja precies. Maar uh, goed, dat, dat, uh, je hebt altijd van die mensen die, heentje? Uh, ja ja ja. Moeten we nog zien? Nou, we gaan gewoon even in, uh, in spanning afwachten denk ik. Ja, heb je nog tijd om uh, twee nummers te draaien of moet ik nog even doorgaan uh, zodat je nog? Oh, ik kan nog best makkelijk nog wat plaatjes draaien. Oké, okay, nou laten we dat dan maar doen, want dan ja? zijn we weer veel te lang aan het woord joh. Oké. Okay. Hier is Benny Blanco en E-Side. <tries> when I was young, I fell in love. We kissed the old hands, man, that was enough. Yeah. Then we grew up, started to touch. She used to kiss and eat the light on the back of the bus. I know your daddy didn't like me much. And you didn't believe me when I saw you with the world. Every day, she found her way out of the window to sneak neat. She used to meet me on the east side In the city with a sun on set And every day you know that we ride through the back streets Of a blue Corvette Baby, you know I just wanna leave tonight We can go anywhere we you wanna Drive down to the coast, jump in the sea Just take my hand and come with me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 I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love He used to meet me on the east side In the city where the sun don't set And every day you know it Cause I ain't gonna break it So come on, wait It's starting to taste Start a new life Together in a different place No, the love is not all these ideas Can't wait to be So baby, run out Wait with me Run away now Run away now Run away now Run away now Run away now Run away now He used to meet me on the east side He used to meet me on the east side Jij ja, hoorde dus Eastside. Ik ga weer deze afscheid voor jullie nemen. Volgende week ben ik er helaas niet bij. Maar die week daarna hoop ik gewoon wel, natuurlijk. En uh, we gaan nog even luisteren naar Bangs Wanks.